Ah, dat is de groep zag de zitting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 Maar ik ben met je thuis geweest, dat is nu de keuken. Ja, en ja, zei Ja, de hier, stond er, hier stond het paard vroeger. Ja, hier stond het paard vroeger. En stak je zijn kop bij de traampie zo. Ja. ja. En uh, mijn moeder was altijd doodsbang voor het voor paard. Al lag je 100.000 euro geld. Nou, gulders. in het de, in de rog. Nou, ze haalden ze niet uit hoor. Maar hoe heet het eerste paard? Nelly. Nelly. Ja. Hoe lang hebben jullie dat paard gehad? In ongeveer 22, 24 jaar. Dat is lang zeg. Ja.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 Uh, uh, uh, uh, maar dan praten we nu over de periode van na de oorlog, he, dat het er paard er was. Of was, uh, voor, de uh, uh, nee, was uh, voor de oorlog al een paard? Nee, dat was voor de oorlog al. Oké. Maar hoe kom je dan aan die groenten en de fruit? Wat deed jouw vader? Want die moest dat ergens dat, ophalen, dat groenten en fruit. Nou, de koude Horn, daar was de, de veiling dan. Ja. Dat was... Uh, mijn oma Maarten was dan bij de beboerenco en dan had je Stevens met zonen en dan vind ik kok. Ja. En daar werd gekocht en dat werd dan uh, thuisgebracht of je ging het halen. Met paard en Met paard en wagen en dan ging je om vijf uur morgens met paardenwagen er naartoe. Ja. <coughs> en dan kocht je het en dan uh, ging je weer weg naar huis toe. Wat een belachelijke, belachelijke tijden, vijf uur weg.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 De, wat was dit? Uit 1965 van de CD Jukebox Hits Trini Lopez met The Lemon Tree.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 Hij rijdt in de kroch met zijn paard en dan komt die hond aan met een groot wit knijn in zijn bek en ging voor dat paard lopen. <lacht> ja, mijn vader wist niet hoe gauw die tuin moest kopen. Ja. Om Piet te waarschuwen, uh, Piet te waarschuwen. Dat hij een knijn had, maar dat hij maar hem op moest eten, want dat knijn was dood. <lacht> en hij heeft het strakker opgegeten? Dat weet ik niet, want. Oh. Ja,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 Op het konijnenpaadje lopen en waar ze al die strikken gezet hadden. En dan, als ze een konijn hadden, en dan werd hij vastgebonden en aan een stok. op de rug zo, en dan deed je dat knijden er zo op. Maar het was altijd donker, dus knijden eruit. Op een zeker moment zegt uh, Amaleen tegen mijn schoonvader: Hé hey joh, trap niet zo tegen mijn kuiten dan. Mijn schoonvader zegt tegen mijn kuiten dan. Hij zegt: Schop helemaal niet. Nou, weer een paar honderd meter. Fris op, ja. een pot voor het dikkepie, zal het netjes zeggen. Schop niet tegen mijn kuiten dan, man. Nou, dat was een oud geval. Ja. Na die stroop kwamen ze thuis, of in het licht. Hadden ze een wilde kat in zo'n strik gehad. En een wilde kat, die wordt steeds groter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 had je misschien een halve kar met groenten en uh, aardappelen, aardappels wat, je, wat, je, wat je kon kopen natuurlijk. Ja, ja. Ik ben ook wel eens een keer geweest, nou dan gingen we smiddags heen en in Bevenwijk hadden we ook een adres gekregen met mijn vader, met paard en wagen en daarnaartoe. over, kwamen we daar. Nou, ben ik ben thuis gekomen met één kist georseneren. Meer was er nee, niet. Nee, nee. Moeilijke tijden. We gaan praten over... Maar, he? dat, het was daar zo donker... Ja. dat je geen hand voor oog ogen kon zien. Maar dat paard, dat wist gewoon... De weg? De, de weg. want Je kon je teugels gewoon loslaten. Want je zag toch niks. En toen kwam je bij, bij het uh, begin van Halem. En dan kwam je wat politiek tevoorschijn. En dan zag je waar je was. Ongelooflijk. Ja. Maar dat paard wist zo goed... Die,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 de Schilleboer. De Schilderboer. Ja, ik, wel. ik ken Zam ook nog een Heel beetje. Heel aardige man. Uh, groot gezin. En je woont op de Kruisstraat, ja. En dan ging je daar de paard aan, dat stond ook in het zomerhuis. En daarnaast huis van de hij. Prachtig. Ja. Dan gaan we weer even naar de muziek. Sprak hij tot de baas, geef me een banaan Maar de baas was juist die dag, gladweg uitverkocht En hij dacht dat onze Kees ruzie met hem tocht En de baas zei, ja, ik heb geen bananen Ik heb geen bananen Vandaag heb er een ijsbiet. Heel mooie I'm gonna go right and I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 En uh, midden in de nacht roept mijn moeder zegt, zeg tegen mijn vader, hij wordt eens even wakker, want ik geloof dat ik dat paard hoor. Nou, mijn vader is eruit met, met zijn witte onderbroek en zijn witte hemd, hè, dat had ik ja. vroeger allemaal. En uh, die doet de keukendeur open. En ja, paard. Dat paard ziet dat de, die witte schim van oh. vader ja. en die gaat er meteen van door, want die schrikt ervan natuurlijk.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 er staat het paard in de gang. Dan wordt hij, dan wordt hij even wakker, want het paard van het draaien staat voor de deur. Hij zegt, droom jij even verder en slaap even door. Ja. Nee, je zegt echt, gaat even kijken. Nou, gaat even kijken. En daar stond het paard met zijn hoef te krabben. Tegen de deur? Op, op straat zo. Ja. En dan had ze gelijk en mijn vader gebeld en het paard zoet gehaald met suikerklontjes en ze hebben een eentje brood met suiker en mijn vader kon zo zijn paard ophalen. Maar waarom is dat paard daar naartoe gelopen? Want ik heb begrepen... Hij kreeg elke dag als hij daar kwam, kreeg hij een broodje, een uh, sneetje brood met Mes. suiker. Dus dat paard dat, ik heb uh, zin in een broodje met suiker, ik ga even naar Zeefval toe ja. om een broodje op te halen. Ja. Leuk ja, hè? Zo was het. Leuk, leuk, leuk. Uh, jou, jouw vader, wanneer is hij ermee gestopt met de, de groentehandel?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 Vroeger had je geen, hadden ze geen vakantie, mijn vader had nooit geen vakantie gehad. En als hij de middag hier weg ging, moest je eerst even de hotels doen. En dan ging hij om 1 uur met de trein mee en dan ging je om 5 of 6 uur weer terug naar de trein, naar huis toe. Maar Jan, ja. jij bent dan jonge jongen, je zit op school en dan zegt pa, zo Jan, uh, in de zaak werken. Uh, je gaat maar naar de koude horen toe om in te kopen. En, uh. Nee, zo was het niet hoor. Hoe ging dat? Nee, je, je moest natuurlijk eens je diploma halen. ja en uh, je, je middenstandsdiploma en je vakdiploma. En mevrouw heeft nog een kruideniersdiploma moeten halen. Ja, maar je verkocht niet alleen groente en, en, en, en, op een gegeven moment. Nee, en mijn broer ook. Het nee, was groente en fruit en aanverwante artikelen. Rijst, rij, uh, spaghetti, uh, suiker, en alles. melk. Ja, Ja. Dus, dus dat uh, ging je een stukje worst bij, de, uh, worst bij de zuurkool en een stukje spek bij de zuurkool. Zo ging het allemaal natuurlijk. Ja. Maar dan heb je je diploma en je bent 15 jaar en dan, dan moet je aan de gang. Ja, toen was ik al iets ouder, 6, 17, 18 jaar ja. en toen moest ik nog in dienst, nog 18 maanden in dienst. Zonder ja, van, van de tijd. Verloren tijd natuurlijk. Ja. Daar vond ik eigenlijk geen, uh, nou zal het zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. <laughs> maar had je toen nog paard en wagen of ja. ging je al op moderne vervoer over? Ja, mijn vader had toen, uh, na dat... Pukkie had hij een GH-druk, zo'n driewieler. Okay. En daar is hij mee geveend, want mijn vader had nog geen rijbewijs. En met die, die GH-druk, mocht, mocht, hij, mocht hij rijden. En jij er ook in? Nee, ik niet. Ik, uh, ik, toen was ik nog in dienst. Ja. Ik ging met die GH-truc. En toen was mijn broer bij de zaag gekomen.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 de, de nieuwe wijken die ik gegaan. Welke wijk had jij, uh, Jom? Ik ging, uh, begon in mijn uh, Eigenlijk met mevrouw Keijsler en de familie Gerk. Uh, en ja. dan ging ik zo naar de tolweg. Al die. Uh, in de Tolweg en de Tranendal en de Vogelenbuurt. De Sterflet. En dan kwamen we zo. Bij, bij mij thuis? Bij de Zuidboulevard uit. Ja. <coughs> en dan ging je om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 Ja, en ze vinden ze ook. Ja, dan moest je alles inpakken. Natuurlijk. En ja, want als je je bananen niet in de cabine deed, dan werden ze dus helemaal zwart van de, van de, van de vorst. Ja, <coughs> wat een verhaal. We gaan weer even naar de MUZIEK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 So lonely I'm waiting for you But nothing left.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 pakje van vier ons. Nou, ik had vroeger uh, drie fysiekisten borstelijnen op mijn wagen staan. En dat verkocht? Ja, natuurlijk. Ja. Had je grote gezinnen. Ja, dan was dat zo'n acht, acht uh, pond of 5 kilo spinazie. En er zaten ze nog verder uit om met pitjes ook. Moeten ze nog allemaal uitzoeken. Ja, <coughs> ja tijden. tijden zijn dat. Maar goed, jij bent aan het uh, venten en, en je bent aan het lopen.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 En het is nu hoeveel jaar geleden dat jullie getrouwd zijn? Wij zijn met februari 54 jaar getrouwd. 54 jaar getrouwd, joh. Ja. En ze ziet er nog steeds een jong plaatje uit, hè? Oh, ze is hè? Wat doe je er eraan? Dat ze zo mooi is. <lacht> Joost, ze verwennen, hè? Oh! <lacht> Niet altijd. <lacht> Lekker. Maar Jo, jullie hebben daar jaren, jaren, jaren gewerkt. Uh,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 En als de mensen weinig doen, dan zeggen ze: Ik heb geen tijd. Ja. Zo gaat het meestal. Want hoeveel jaar heb je dat handbal getrokken? En zelf gespeeld? Weet nou, je, was een goede handballer. Ja. Ja, ja kon wel. Dat was, we hadden een heel goed team. Ja, Brugman. We hadden een heel goed team met Hans Halster en Bob Galster. En Ernst van der Bos. En Anto van Duin op de hol. Hele goede keeper. En. Het was de familie daar had je er drie van. Thijs, Marianne en uh, Herman. En ja. Uh, Nico van der Meulen was er ook nog bij, dat was een fantastisch team. En dat is uh, op het veld als. Uh, in, in de hal gingen we. We speelden eigenlijk voor het eerst in de badmintonhal binnen aan de Randweg.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 Broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied? Knolraap en lof, schortse heren en prei op bladzijde 85 van onze bundelen. Het menselijk leven, knora en los van zijn Waar is zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knora een los van hier en brein. Gift in de bodem, lawaai gebeuren, knora en los van hier en Buien en lagere temperaturen, knora een los van zijn El Salvador, Suriname, knora een los van zijn en bij. bladen en iedere de reclame, knora en los forse leren. Die Degeneratie en maken haar en los voor ze leren vrij. onze wereld wordt in voor in moesten heen. Knorra en los voor leren vrij. stijgen stijgende lasten knoren en los, en breid. Liegen, bedriegen oneerbaar betasten knoren en los, en vrij Vuil en verval en terreur in de straten knoren en los, en breid. Op idioten en voetbalfanaten knoren en los, en breid. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen knoren en los, en breid. Hoef ik zeker wel niets te vertellen. Klora, alos, schorsen en vrij. Duistere driften en afgoderij, Klora los, schorsen hier en vrij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Klora, alos, schorsen en prik. Vooral zien wij ze groeien de horden, knol, en los, forse leren, vrij. Mensen die steeds minder menselijk worden, knol, en los, forse leren, vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knol, en los, forse leren, vrij. En. Mensen die lasteren, schimpen en bulken, knol, en los, forse leren, vrij. Mensen gesmeed van gevoel en geweten, knol, en los, forse leren, vrij. Dat die mensen niet allemaal eten knolgraat en Knolraad los, want ze Nooit meer, nooit meer keert het gedij. Knolgraat en los, En zet u dit er dan ook nog maar bij. No! Zeg het maar. Hoe denk je dat dit nummer heet? Nou, in ieder geval Dr. Anders P heb ik gehoord. Ja. Knolraap en Lof, schorzeneren en prei. Ja, en daar hadden we over net het gesprek, hè? de oude groenten zoals we die nog kennen. Ja, de knolraap heb ik wel gegeten, maar schorzeneren heb ik eigenlijk nog nooit gegeten. Je weet geen eens hoe het eruit ziet. Nou, nou het is lang geloof ik. Ja, ja lang en bruin. Ja, zeg even in de microfoon. Lang en bruin, hè? Lang en bruin, ja. Goed, en als je geen dan leek het een beetje op asperges, want er waren ze wit. Ja, ja, ja, klopt, ja. Een ja. nou, lof heb ik eens gegeten, dat vond ik verschrikkelijk. Meen je dat nou? Ja, bitter en zo. Ah, nee, nee, ja, die uh, nee, wel, nee en een, een plakje ham eromheen. Dat was heel vroeger wel. Ja. ja. Had je Belgisch lof, eh, sigorij heet en dat. Maar een plakje ham eromheen, een beetje kaas erbij. Oh, dat lekker. En de ovenschaaltje. Lekker hoor. Ja. Ja, maar ik heb dan het meegekregen van vroeger dat die lof niet zo lekker was, zo bitter. Maar dat waren natuurlijk Belgische.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 Dus dat waren broers en ja. dat is even gebleven. Oké. Okay. Dus, nou dan gaan we weer eventjes verderop en dan gaan we naar leven van Orde Ja. En, eh, uh, Arie van Orde die ging naar nou, Leeuwen eventjes verder blijven. Er zat er in de halterstaat Wim Bos. Ja. Bovenaan. Nou, dan gaan we naar de stationstraat daar we ja. Jaap van Deursen bovenaan. Was dat niet uh, dezelfde van Jaapie van Jaapie? Aapie Aapie van Jaapie Aapie, Aapie. Aapie van Jaapie, ja. Dat was op het Kerkplein. Ja. En beneden aan de stationstraat, daar had je Kees van Roon. Ja. En zijn zoon die hebben het ook weer overgenomen. En naderhand is Arie van Orde daarin gekomen. Oké. Okay. En die ging ook naar strand, naar die huisjes. Ja. Om die te, te bedienen. En, en Toosteinen ging ook naar strand om al die uh, huisjes vol groenten en aardappels en fruit te voorzien. Ja. Dat uh, was ook een beetje apart natuurlijk. Hadden we nog meer, Jan? Oh, nou, toen hebben we vroeger in de kerkstraat Bertenskamp. Die zullen mensen zich ook nog herinneren. Ja. En Jan Kemp, ik kon ook heel goed uh, accordeon spelen, Jan Kemp. En we, en we, hebben gingen, we gingen we gingen we ja. daar was eh, Bakkenhoven, werd gingen we door Jaap de Jong, ja. zijn schoonzoon, ja. en Zijn tegenover zat Wim de Rode. Ja. En zo hebben we nog een boel Jan, want ja. ik hoor ondertussen al de, de, de afsluitmuziek uh, klinken. Oh, maar... maar je hebt in Noord nog Willem Bos gehad en Piet Wolbeek. Ja, en, en tol... Jan Filmer op de Tolweg. Op de Tolweg. En dan heb je nog. Uh, hangjas en de zo zwart, die kwamen uit Haalem. Die kwamen het vrachtwagentje langs rijden. Met de vraag of langs. En, en, dat... en Hannes Veen, die heeft ook toch uh, gevend. Er zijn er een heleboel, Jan. Wij noemden nog... die mensen allemaal pikeniers, hè? Die van buiten kwamen wel, ja. Met een vrachtwagen om hier te verkopen. Ja. En die gingen voor je winkel staan. Nou, Weet? die niet, hoor. Die hadden ook een Maar voor de oorlog wel. Nou. Maar na de oorlog dan, dan hadden, we, hadden ze gewoon een wijk. Ja. En dan had je nog een paar aardappelboeren. Arie Bol, Jan de, Rode. Jan de Rode, met jouw broekie. en Geer en Piet Koper van Leeuwen van en Bjansen.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 Volgende week dan gaan we hier praten met Kees Bruinsel, jou ook bekend. Ja, ik heb ik gelezen. Over Jupiter, Jupiter en zijn vader en hoe hij het allemaal is begonnen daar in de Haltestraat. <laughs> ik bedank Cor voor de techniek. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen...